In 1984 nam ze deel aan een tweede missie. Het was de bedoeling dat ze nog met een derde zou meegaan... maar dat ging niet door toen een challenger tijdens de lancering ontplofte. Wright zat in de commissie die de ramp moest onderzoeken. Sally Wright had kanker, ze was 61 jaar.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 Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Wen. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Provoceren als therapie, een beetje jennen, uitdagen, confronteren... Het fenomeen bestaat sinds een jaar of veertig al... en is uit Amerika overgewaaid naar Nederland. Mijn gast is psycholoog en provocatief therapeut. Daarnaast is hij werkzaam als gezinstherapeut. Welkom, Freek Saring. Dankjewel. Kees zei het net al bij het oog. Uitgang, hij zei provocatieve therapie. Ik wist niet dat het bestond. Wat is het uitgangspunt van die therapie? Het uitgangspunt. De uitgangspunten. Ja, ja, er zijn er meerdere, maar eigenlijk degene die ik altijd uitleg als ik korte tijd heb. van wat onderscheidt het nou van de meeste andere vormen. is. Uh, dat in de provocatieve therapie ga je uit van een gedachte. als je de ezel vooruit wil laten lopen. dan moet je hem aan zijn staart trekken. Um, in, in de psychologie heb je het vaak over congruent en incongruent werken. Uh, congruent is. Uh, uh, als je met iemand meeleeft, dan laat je dat ook merken. En dan, uh, dan zeg je ook, ik wil je graag helpen. En, en dat is een bepaalde, ja, eigenlijk de houding die je als hulpverlener aanneemt. Mm -hmm. In de provocatieve manier uh, draait vaak om. Je wilt natuurlijk wel helpen. Um, maar je weet eigenlijk ook dat, dat veel cliënten... die zijn al duizend in één keer geholpen. Door zichzelf, door buren, door partners, door nou, familie. Uh, ja en die laat zich vaak moeilijk helpen en uh, dan draait het om in plaats van te helpen uh, dan ga je zeggen goh waarom zou je het nou eigenlijk doen wat is nou het probleem en als iemand dan het probleem gaat verdedigen uh, probeert steeds het probleem onderuit te halen sterker nog je maakt er een kracht van een kwaliteit van iemand nou laat ik eens een voorbeeld nemen ik kom bij jou en ik zeg um... Uh, het gaat niet, uh, dit is trouwens iets wat ik zelf heb meegemaakt. Ik zat in een uh, coachingsgroep. Op een gegeven moment zegt een van de deelnemers... het gaat niet goed met mijn relatie. Uh, lichamelijk voel ik me ook niet zo fit, want ik ben opgehouden met sporten. En ik zit momenteel zonder werk. En toen zei die therapeut, of die, die, die coach, die zei... Ja, je bent dus gewoon mislukt op de drie belangrijkste terreinen van je leven. Je bent eigenlijk een ongelooflijke loser. Is dat wat een provocatief therapeut ook zou hebben kunnen zeggen? Ja, dat zou een provocatieve therapeut zeker hebben kunnen zeggen. En uh, het lastige is van, van de provocatieve therapie... zeker als het gaat over, zo over de radio of in het televisieprogramma... daar iets over vertellen... Uh, is, is dat we het uitspraken zouden kunnen... maar de context is altijd heel belangrijk. Nou, dan ga ik jou een voorbeeld vragen waarin je de context schetst en ja. dan zegt, en dan zeg ik dit. Okay, er komt ja. bij jou iemand binnen en die zegt... <laughs> Nou ja, het meest spreken is bijvoorbeeld iemand die, die niet zo heel veel zegt... maar met een kleine piepstem nog net kan zeggen dat het niet zo goed met, met haar of hem gaat. Mm -hmm. Ik maak er even haar voor, uh, voor het gemak. Maar het zijn ook wel eens mannen met wie het niet zo goed gaat. Um, en die als een soort van grijze uh, muis uh, binnenstrompelt en je denkt, oh jee... Uh, ja, die, die draagt de hele wereld op zich. En nou, wonder boven wonder... hij ja, was er verteld dat ze somber is. Um, met een diagnose van depressie in je achterhoofd... denk je dan van nou, iemand die depressief is... die heeft behoefte aan rust. He, geest en lichaam die zeggen... stop, doe niet, uh, verstop jezelf, ga niet naar je werk... Um, kom niet van de bank. En in plaats van dat je dan... Uh, gaat zeggen van, goh, uh, laten we eens kijken... hoe je weer structuur in je leven kunt krijgen. He, wat een van de dingen is die je vaak doet bij depressieve mensen... structuur, uh, zorgen dat er weer wat activiteit komt... is de provocatieve opmerking van, nee, je moet meer rusten. Het feit dat je hier naartoe bent gekomen... Dan heb je al veel te veel hooi weer op je vork genomen. He, was het moeilijk om hier naartoe te komen? Nou ja, het zou best kunnen dat die cliënt al dat beaamt. Ze zeggen, zie je nou wel... Dus eigenlijk moeten we zo snel mogelijk zorgen dat je weer thuis komt. Moet ik je brengen? Ben je met de auto of ga je bij mij achterop? Nou ja. Maar dat is niet provocatief. Dat is bijna, dat is, ik heb ook een column van je gelezen. En daarin schrijf je dat dit wat je nu beschrijft ook. Dan zeg je gedraagt de cliënt zich als een klein ziek vogeltje. Dan zal de provocatieve therapeut zo overdreven zorgzaam zijn. Dat de cliënt daar al snel genoeg van krijgt. Ja. Dat is wat je nu schetst. Hè? Klopt. Uh, maar misschien krijgt de cliënt daar wel helemaal geen genoeg van. denkt, heerlijk, ja, breng me naar huis. Ja. Dan, dan heb jij dat, een probleem. Nou ja, <laughs> Dan moet ik maar net hopen dat ik dan een auto bij me heb, want die heb ik niet. Um, maar nou, het is in principe, wat je doet, is dat je heel veel... Um, in een provocatieve manier van werken zit je heel veel op de, op de relatie. He, dus de, de cliënt presenteert een klacht door te zeggen, maar ook heel vaak door, uh, door uh, een beroep op je te doen, vaak ook onbewust, door te helpen. Of sommige cliënten die komen heel, uh, heel stevig binnen... en die eisen een snelle behandeling. He, dus, die, die, die, dus die doen onbewust, voel je ook als therapeut van... oh jee, nou, dan moet ik, moet ik wel echt alles uit de kast halen. En in plaats van dat je het alleen over de klacht gaat hebben... Mm -hmm. doe je ook iets met het gedrag van de cliënten. Dat is vaak ook wel met elkaar verbonden. Stel inderdaad, er komt iemand bijvoorbeeld heel eisend binnen. Uh, en die zegt: en Ik wil nu dat je me helpt. Dus, uh, wat is dan de provocatieve reactie? Nou, de, de provocatieve reactie kan twee kanten weer op. Dus of uh, dat je die manoeuvre die je eigenlijk de naar je doet. dat dwingende, dat je kan zeggen: Goh, ja, sorry, maar ik geloof dat ik hier therapeut ben. Dus ik bepaal je hoe ik behandel. Dus ga zitten, hou je mond. Mm -hmm. doe cliënt, dan doe ik therapeut... Mm -hmm. en dan is het klaar. Dat zou wijs wijze van spreken kunnen... omdat het, dan ga je in de overtreffende trap van wat de cliënt doet. Nou, is dat wel uh, risicovol? Want het kan best zijn dat de cliënt dan... Uh, dat het escaleert. Ja. Nou, uh, ergens zegt de provocatieve thera therapeut uh, ook van... nou ja, goed, als de cliënt uh, zich niet als cliënt wil gedragen... dan heeft hij in mijn behandelkamer niets te zoeken. Nou, de andere kant... Daar hebben de meeste provocatieve uh, coaches en therapeuten denken wat, wat, wat meer mee. Uh, is dat je dan volledig in meegaat. He, dus als iemand zich als een soort van keizer, koning opstelt... dan kan je ook precies dat doen wat hij van je verlangt. Dus dan word je zijn dienaar. Maar dan word je dusdanig zijn dienaar... dat hij die daar binnen een minuut, twee minuten ook wel klaar mee is. He, dus je kan hem vragen, goh, meneer... Uh, ja, mag ik u aankijken als ik, als, als ik vragen stel? Of wilt u wel dat ik vragen stel? Of, nou ja, misschien heb ik nu al te veel gezegd. Sorry, gaat, gaat u maar uw gang. Nou, en de meeste mensen hebben dan wel heel snel door... van oké, okay, dit, dit, dit werkt natuurlijk niet. Mm -hmm. nou, en, en als dan de cliënt begint te sputteren... Hè, dan kan je daarop ingaan. Van, ja, nee, maar goed, ja, als u wil dat, dat ik dan therapeut ga, ga zijn... dan ja, er volgt er wel gesprek waar ik misschien wel... Ja, moeilijke vragen stellen. Maar ja, ja, moet ik dat nou wel doen? Uh, en dan krijg je eigenlijk meer het spel van, de, ja, dat je bepaalt met elkaar van uh, wat zijn de regels in therapie. Wat je doet is, je doorbreekt dus uh, eigenlijk de uh, normale patroon wat iemand vaak waarschijnlijk ook thuis, op zijn werk, bij vrienden kan oproepen. Maar heb je wel eens dat mensen woedend de kamer uitrennen... en zeggen van, uh, ik ben hier niet om uh, op die manier getest te worden? Um, dat heb ik nog niet gehad. Dat zou best goed kunnen. Ik heb wel een, een van mijn eerste provocatieve cliënten... Uh, toen ik zelfstandig ging... die uh, had bij de derde of vierde sessie kwam ze binnenlopen. Ze bleef staan... Ik zeg, nou, ga, ga toch lekker zitten. Nee, nee, nee, nee, ik blijf nu staan. Maar, nou ja, waarom dan? Nee, Freek, ik wil nu dat je even je mond houdt... want uh, anders raak ik van me apropos en dan wil ik niet. En, nou dus die had zich helemaal voorgenomen om nu van zich af te bijten. Nou, dat was dus al drie keer... was dat haar ding, van, in, in een werk, in een relatie... waarom kom ik nou niet voor mezelf op... En het was voor mij ook heel makkelijk om haar van de apropos te krijgen. Dus ze had zich helemaal voorgenomen. En dacht, ga ik nu anders doen. Dus dat deed ze ook. En ze werd ook kwaad op me. Waar ik dan, ja... Als je het hebt over de relatie, dat dan weer uitvergroot. Het effect op mij. De gebeten hond. En, nou ja, sorry, weet je wel. Gespeeld verdrietig. Maar dusdanig, dat zei ze dat. Ja, daar ben ik dus bang voor. Dat mensen teleurstellen, Dat, ik mensen, teleurstel, dat ik mensen pijn doen. En om volgens te zeggen, dan ben ik weer van me apropos. <laughs> maar jij zegt nou net gespeeld verdrietig. Uh, toch zeg je ergens, uh, ook in die column waar ik het net over had... het is geen trucje. Het is een, de, er zit wel degelijk een visie op ziek zijn... achter de provocatieve therapie. Ja. En die visie is? Nou, eigenlijk... Uh, vanuit, vanuit het trucje wat veel mensen leren... als ze uh, de opleiding starten... Had ik op een gegeven moment een gesprek met Jeffrey Wijnberg. Uh, waar ik toen een supervisie had. En die zei van ja. Het omdraaien van. Uh, je ziekte of je probleem. naar, Maar dat is toch een kwaliteit. Dat is een gave. Dat doe je vaak in het begin van. Van een, van een behandeling. Um, en hij zei. En daar ben ik ook steeds meer van overtuigd. En dat kom je ook in de systeemtherapie. Uh, de, de, de, de systeemtherapie de gezinstherapie is <laughs> gezinstherapie. Hè? Ja dat is oh, gezinstherapie. Nee. Ja, daar kom je ook dat kom, kom ik ook steeds meer tegen, is... Uh, dat achter ziekte zit ook een kracht, er zit ook een nut. Uh, sommige mensen, ja, waar zouden ze zijn zonder hun neurose? Waar zouden ze zijn zonder, zonder hun gekkigheid? Maar die pak jij dan af? Of niet? Nou, ik, nou, eigenlijk, wat ik doe, is ik zeg ik versterk dat. Ik zeg, van, nee, je, je, je depressiviteit, ben je, eigenlijk is je, zijn je lichaam en je geest... zijn hartstikke uh, goed getuned. Uh, ze voelen precies aan wat er aan de hand is. Je moet, hè, wat Mo ik al eerder zei, rusten, je, minder doen. Je moet nog een beetje depressiever worden. Ja, daar ben je hartstikke goed in, maar je hebt nog net even dat laatste stukje nodig... om er echt nou, helemaal professional, professional in te zijn. Maar praat je mensen eens de put in, op die manier? Nou, eigenlijk wat je doet, is dat je... Uh, nou, er zijn twee dingen. Allereerst, je bent altijd op zoek naar de kern. Dus het gaat mij niet om de provocatie. Het gaat mij om, wat speelt er nou bij de cliënt? Is het angst? Is het somberheid? Is het schuld? Is het schaamte? Is, nou, noem maar op. En dan probeer je daar je provocatie op toe te passen. Dus niet op alles, alles wat iemand maar zegt of doet. En als je de kern te pakken hebt, dan... dan komt zo'n provocatie ook echt binnen. Dan voelen mensen vaak ook gezien en herkend. De dingen die ik zeg, en ik, ik heb echt hele grove dingen gezegd... Kun je zo'n voorbeeld noemen? Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb iemand vergeleken met Adolf Hitler in de eerste sessie. Zo. Ja, ik moet zeggen, vaak met dat soort heftige dingen... denk van, kan ik dit nou maken, kan ik het niet maken? Maar ik ging paraderen door de behandelkamer... En nou, hij keek me eerst verschrikt aan. dus dacht ik, oeh, nu ben ik te ver gegaan. Maar volgens barst hij een lachen uit. Dus hij zei van, het is te verschrikkelijk om dit te zien. Maar eigenlijk ben ik dit wel. En wat was de reden dat jij die associatie kreeg en dat vertelde en begon te paraderen? Wat, wat in jou werd getriggerd door zijn gedrag? Of ik moet andersom zeggen, wat was het gedrag dat dit in jou triggerde? Ja, dat uh, is lastig. Het, het is een beetje een samenspel van uh, de, nou, de, de frustratie van deze cliënt. Uh, plus de situatie met de mensen om zich heen. waar hij uh, sommigen heel erg wilde beschermen. en anderen, wijze van spreken, iets zou willen aandoen. Uh, misschien wel het liefst zou willen verbannen. En ja, dan ontstaan er uh, beelden. of een bepaald onderbuikgevoel. waarvan ik denk van ja. Uh, dat een beetje, is een beetje fascistisch. Of een beetje. En dan ontstaat opeens dat beeld. En dan denk ik van, nou ja, dit slaat eigenlijk wel op zijn situatie. Nou, dan kan ik ervoor kiezen om dat dan in te zetten. Nou, en dat doorbrak bij hem dat hij maar bleef praten over de situatie. En eigenlijk onder ogen kwam van, ja, nee, chauffeur ja, wil ik natuurlijk helemaal nooit gaan. Nou, ergens vind ik het wel een leuk beeld, zei hij. Maar uh, dat door, doorbrak eigenlijk... Uh, zijn, zijn normale denkpatroon. Uh, het zorgde ervoor dat hij niet meer vast zat... in, uh, ja, in zijn gedachten die hij keer op keer voor zichzelf repeteerde. Maar altijd vast zat in... Van, ja, ik wens die mensen iets toe, ik kan het eigenlijk niet maken. Nou, volgens speelde ik dat eigenlijk uit. Dus wat er gebeurt is dat je als provocatief therapeut of coach... als je, als je op de kern zit... dan kan je zoveel dingen zeggen, zoveel dingen doen bijna niks is erger dan wat de klint zelf al ooit eens gedacht heeft. Die heeft zelf wel eens gedacht aan... Uh, naar bewijzen spreken en luister eens, uh, uh, uh, als je je hierdoor beledigd voelt, mijn excuses bij voorbaat. Maar het kan zijn dat de klint zelf eens heeft gedacht... die in die mensen zou ik wel eens in de gaskamer willen doen. Huh, oh, dan mag ik helemaal niet denken. Dat, nee, dat, ah, dat, en ik, heel veel mensen hebben vergelijkbare gedachten. Van, nou, dat, dat mag ik niet denken, dat voei. Maar ondertussen zit het er wel... En, en op het moment dat jij dat dan benoemt... is dat dan een eerste stap op weg naar het oplossen van die gedachten? Um, want daar is natuurlijk waar je naartoe wil. Dat die erkenning ook iets met die gedachten doet. Ja. Of, en gebeurt dat ook? Wordt zo'n man minder fascistisch in zijn denken... omdat jij het als fascistisch benoemt? Mm -hmm. Nou, die causale relatie hoop je natuurlijk uh, te hebben als therapeut. Je weet het nooit zeker. Wat je in ieder geval probeert te doen... en wat in dat soort situaties wel vaak gebeurt... is dat je een verandering krijgt. Je, je, waar de provocatieve therapie heel sterk in is... is dat je zo out of the box denkt... en het, en het vaak zo uitvergroot, uh, ridicule maakt... Dat, uh, dat iemand hele nieuwe invalshoeken krijgt... Of soms ook de, de ruimte krijgt om toe te geven waar die mee speelt. Um, nee, ik heb ook wel eens iemand binnen een kwartier tijd. Uh, noemde ik uh, een beeld van. Goh. Het lijkt haast alsof je op. Uh, uh, door op je werk dat te doen. en door privé dat te doen. dat je constant. Uh, in je ambities aan het masturberen bent. Maar ik ken in mevrouw een kwartier. Dus normaal gesproken zeg ik dat niet zo snel tegen iemand. En dat was ook iets waarvan ik dacht van... ja, kan het wel? Maar ze herkent het meteen. Ze zei van ja... ja dit, dit in mijn relatie doe ik gewoon ook alles zelf. En ik, ik praat niet meer met mijn, met mijn partner. En dus het brak iets open. Mm -hmm. Een patroon van wat, wat ruimte gaf. Maar het is wel een, een breekijzer wat je inzet. Als je het zo, zo noemt ook. Ja. En dat, soms is het een breekijzer. En, en, en, en zeker in het begin... Uh, op het moment dat je een aantal sessies hebt dan merk ik ook wel eens dat het is heus niet zo... dat je altijd maar hele grove dingen zegt, um, uh, dat je heel ver gaat. Soms uh, is het ook heel klein. Mm -hmm. He, maar dat... Ik praat met uh, Freek Sarink, hij is provocatief therapeut. En u kunt meer informatie over deze uitzending vinden... en over andere afleveringen op radio1.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en de podcast. En vanaf morgen is dit gesprek daar terug te luisteren... En Kijk anders ook nog even op de Casa Luna Facebook-site. Ja, Freek, ja. jij hebt het zelf ook uh, ondergaan. Hè? Om, toen je in opleiding was voor provocatief therapeut. Dan ga je zelf in therapie. Hoe was dat voor je? Ja, dat, dat, nou, het was heel apart. Um, omdat het tijdens mijn opleiding was. Dus je, je, je zit met een soort van dubbele pet op. Um, je speelt, je, je, er speelt iets, dus je bent cliënt. Maar je bent ook uh, leerling. Dus je bent ook benieuwd, nou, wat doet die ander nou? Um, en eigenlijk het meest opzienbare vond ik wel... dat ik eigenlijk ja, bij alles wat, wat er gebeurde... ik het wel kon plaatsen. En, maar dat het me toch niet lukte om over mijn eigen drempel heen te stappen. Dat ik in die behandeling... Uh, precies dat punt waar, waar ik op uh, geprovoceerd werd... Um, wat, wat, wat meer gewoon voor mezelf denken. Wat minder uh, nou, om, om uh, kort schetsen, een soort van moederskindje te zijn. Uh, het braafste jongetje van de klas. Um, en het lukte me toch niet om van, om, om van me af te bijten. Denk ik dacht, nou ja... Ja, frappant. Dat je eigenlijk weet uh, waar je op geprovoceerd wordt. Dat je het ook voelt. En dat het me nog steeds niet lukt om dat te doen. En uiteindelijk lukte het me... Um, en weet je nog wat tegen jou gezegd werd waardoor het lukte? Nou ja, uh, niet zozeer door, het, door wat tegen me gezegd werd. Maar uh, ik heb een aantal uh, therapeuten gehad in die, in, die, in die opleiding die mij uh, in behandeling hadden. En een daarvan was een dame. En uh, die, die ging op een gegeven moment op mijn schoot zitten. En, uh, en, en ik, ik had zoiets van, ja, maar dat, dat wil ik helemaal niet. Uh, maar ze ging, ja, ze ging heel aardig naar me doen, een soort moederlijk. En ach jongen, toch? Hè? Heb, je, <laughs> heb je het nou zo zwaar mee? En ik dacht, ja, gadverdamme, daar, daar, daar, daar, daar zit ik dan niet op te wachten. Maar ja, ze ging op mijn schoot zitten. En ja, toch deed ik dan maar mijn arm om de heen. Van, nou ja, hè, zit je wel oké okay zo? Dik, ja, dat wil ik helemaal niet. Dus dacht ik, van, ja, zie je dat je uh, ook bij mij op dat moment gold: van uh, gaat iemand de grens over? Op een hele vriendelijke, zachtaardige aardige manier. Dat kan dus ook in de provocatieve zin. Um, en ja, na die sessie dacht ik, nou, wat gebeurt me nou zeg? Dus nou ja, met al mijn moed toen, um, net als die cliënt die toen na drie sessies bij mij voor zichzelf opkwam... ben ik de keer daarna ook uh, in die sessie bij wijze van spreken tekeer gegaan als cliënt. Voor mezelf opkomen. Ja, dus dat was heel frappant. Maar wat jij net bijvoorbeeld noemde, dat voorbeeld dat je tegen die man zei, uh, uh, die associatie met Adolf Hitler en dat je begon te marcheren. Is het niet belangrijk voor een therapeutische relatie, ook voor een provocatieve relatie, dat een cliënt veiligheid ervaart? Ja. Als je geen veiligheid ervaart, dan kan er misschien ook niks gebeuren. Hoe kijk Klopt. je daar tegenaan? Klopt, nee, dat is. Um... Om te kunnen provoceren zijn twee andere voorwaarden heel belangrijk. Allereerst, er moet goed contact zijn. En dat goede contact hè, wordt ook wel empathie genoemd um, in, in de hulpverlening. Dat, um, dat is iets waar sommige mensen zeggen... Van, ja, daar, daar heb je één, twee, drie, vier sessies voor nodig. En maar dat kan soms ook in vijf minuten gebied zijn. Maar het, het is ook iets, de intentie die je laat voelen en die je laat merken... Um, als ik profitief werk, wat ik dan ook doe... is dat ik naast mijn cliënt ga zitten. In plaats van dat je soms... Uh, soms heb je een tafeltje tussen twee uh, stoelen in. Of sommige uh, behandelaars zitten wel achter een bureau. Nou, als ik profitief werk, zit ik altijd naast de cliënt... zodat ik ook met, uh, met mijn handpalm bijvoorbeeld iemands arm kan aanraken. En Op het moment dat ik iets zeg waarvan ik denk... oeh, die kan aankomen... En dan maak ik vaak contact met mijn, met mijn handpalm op de arm... zodat ik ook laat voelen... Van Ik wijs je niet af. Ja, je bent hier en ik, ik ken dat je hier zit. Um, plus dat ik uh, ook wel de uh, ja, twinkle in the eye, zo uh, wordt ook door Frank Verley genoemd. Dus de, de ontwerper, zou je kunnen zeggen? Ja, ja, is degene die die, die blauwdruk heeft gemaakt eigenlijk. Uh -huh. um, dat de cliënt ook ziet van, ja, er klopt iets niet. Er wordt aan de ene kant iets heel, uh, iets heel treffends gezegd. Uh, en soms is iets heel confronterends en, uh, en doet pijn. Aan de andere kant voel ik ook het goede contact in de warmte. Nou, en door, door die uh, disbalans uh, creëer je ook een situatie... waarin je um, ja, een nieuwe gedachten, nieuwe emotie uh, ruimte kan geven, kans kan geven. En voor wie is het niet geschikt? Of in welk geval is het niet geschikt? Nou, we, het is nog een discussie tussen, tussen, tussen sommige behandelaren over bijvoorbeeld mensen die uh, suicidaal zijn. He, uh, en dan niet zozeer mensen die uh, op het randje van een flatgebouw staan. He, dus echt een crisis. Daar zijn de meesten wel over eens, dan helpt het niet zo heel goed om te provoceren. Um, maar ja, je hebt een groot grijs gebied van mensen die zwaar depressief zijn, daarin ook al suicidaal zich uiten. Um, en sommigen zeggen van nou, daar, daar kan je ook wel provocatief op werken. En anderen zeggen van dan, dan, daar kies ik niet voor dat ik wat veiliger in ben. Het is riskant om het uit te proberen. Ja, nou, het, uiteindelijk waar het om gaat, welke therapie voor je ook kiest, uh, hoe goed is het contact met je, met je cliënt? En als het contact hard, heel goed is, dan kan een provocatie net zo effectief zijn als een goed bedoelde steunende opmerking. Um, dus ja dat, ja, dat is eigenlijk meer aan de behandelaar zelf. Ja. We gaan even naar jouw muziekkeuze. Heel goed. Wat heb je meegenomen? Ik heb uh, Liz Wright meegenomen. Mm -hmm. En een uh, nummer, Speak Your Heart. Wat, uh, wat ik zelf ja, heel ingetogen vind. Uh, de muziek is ingetogen, zij zingt heel ingetogen. Maar ja, ik krijg er elke keer als ik naar luisteren, ik heb er veel van. En wat, wat is de strekking van de tekst? Je hebt hem ook als therapeut meegenomen. Ja, ja, ja, ik dacht uh, in, in alle muziek die ik heb, van wat moet ik nou kiezen? En, en dit nummer is uh, ook wat tekst betreft. Um, slaat ook heel erg op wat ik vaak in, de, in mijn therapiekamer zie. Uh, mensen die, ja, die uh, eigenlijk niet meer met elkaar praten. Sommigen onder het mom van, ja, we kennen elkaar zo goed, we kennen elkaar al twintig jaar. en dan niet meer met elkaar praten. Uh, en sommigen hebben nooit geleerd om met elkaar te praten. En ja, dan ontstaan er. Ja, twee verschillende werelden. En zie die maar bij elkaar te krijgen in de relatie. En dan is haar oplossing speak out. Uh, nou ja, oplossing is, het is voor mij ook een, een roep om uh, misschien ook een soort van wanhoop. <laughs> ja, maar het is misschien wel een tip. Oké. Okay. Ja. This is magic, this is new beginnings This is coming to my life, coming into my life This is sunshine, this is how we're living This is coming to my life, coming to me This is a must, this is all I wanted This is coming to my life, coming to me met you, I almost wanted to run away, what is this, my heart, now I'm standing, and I'm so sure, you're the one for me. Love you. I know I'm gonna love the you. World. World. Yeah, yeah. No way to lose it. I'll never Then stop. Dit is Radio 1 Casa Luna. Liz Wright hoorde u Speak Your Heart. Het is de muziekkeuze van Freek Sarink, provocatief therapeut. Daar hebben we het eerste deel van dit gesprek over gehad, Maar hij is dat niet alleen. Hij is ook systeemtherapeut. Oftewel gezinstherapeut. Het is niet helemaal hetzelfde, maar in <laughs> opleiding. En Freek, je hebt besloten op een gegeven moment... naast uh, die provocatieve therapie... Uh, systeemtherapie te gaan volgen. Ja. Um, wat was de reden? Um, de reden was dat um, ik vanuit mijn opleiding psychologie... Um, destijds ook een, een, een seminar gevolgd heb uh, gezinstherapie. En uh, nou, daar sprak ik me bijzonder aan. En na de opleiding provocatieve coaching en therapie had ik ook behoefte aan nog wat meer verdieping. Um, en uh, dat dacht ik te vinden in de systeemtherapie. En het aardige is van die twee wat ik er net al zei is de provocatieve uh, daar werk, werk ik in ieder geval heel vaak ook op stukken uh, relationeel. He, wat doet de cliënt met mij En ik geef de cliënt de kans om op mij te oefenen. In relatie tot mij. Um, en in de systeemtherapie bekijk je natuurlijk ook alles relationeel. Uh, dus ik zie ook wel... Uh, ja, die overstap was uh, wat dat betreft niet zo groot. Ja, we noemen het voor het gemak maar gezinstherapie. Maar uh, het is niet helemaal hetzelfde, zei ik al. Het ja. systeem is meer. Het zijn andere vormen. Maar... Um, er zijn ook heel veel varianten. Uh, zou je toch één kern die al die verschillende varianten... gemeenschappelijk hebben kunnen noemen? Ja, ik denk dat het, dat het meest kenmerkt is dat, uh, dat individuele problemen... altijd binnen de context van de omgeving worden bekeken. Welke stroming, welke benadering dan ook. Kun je een, een, een casus schetsen? Uh, er wordt bij jou iemand meldt zich aan of er ja. wordt iemand aangemeld. Misschien heb je een voorbeeld uit je praktijk. Ja, nou, en het, het is heel divers uh, wat, wat uh, dus mensen worden soms individueel aangemeld en soms worden ze echt uh, komen mensen voor relatietherapie of komen mensen daadwerkelijk voor gezinstherapie. Het kan allemaal. Wat uh, denk ik als het handigste is, is dat, je, dat we vaak kinderen krijgen. Uh, in alle leeftijden, dus uh, van vijf jaar, van tien jaar... maar het kunnen ook pubers zijn. En uh, zodra kinderen worden aangemeld is het eigenlijk al standaard... dat, dat er één of meerdere ouders sowieso meegaan. Nou, wij nodigen uh, sowieso de, de ouders altijd uit. En als er nog broers en zussen zijn, uh, ook, ook die. Zodat je bij de inteken het liefst het hele gezin al ziet. Um, nou ja, van daaruit wat we, ja, wat we doen is. Um, je moet, we moeten voor de zorgverzekeraars moeten we een diagnose stellen. Dus daar heb je een intake voor nodig. Um, maar een diagnose binnen de systeemtherapie uh, vind ik zelf altijd vrij beperkend werken. Want met een diagnose richt je op één ding. Bijvoorbeeld: uh, uh, als die gaat een casus, een nou, dochter is een pak meet 15. Uh, en is angstig. Dan kan je zeggen, uh, angststoornis, die moeten we verhelpen. Maar in het systeem zit veel meer dan alleen angst. In het systeem, in het gezin, in de samenstelling ja. van... en het systeem, dat is in het klein, is, is, is de aangemelde cliënt of patiënt... is zelf al een klein onderdeel van het systeem. Die heeft al meerdere kanten. Want die gaat misschien op school best aardig. Dus is niet alleen maar angstig, maar ook een goede leerling. Uh, uh, daarnaast kan het zijn dat, uh, dat een oudere zus en een jongere broer uh, totaal geen angst hebben. Hey, dat is wel interessant. Uh, een angstig kind in een niet helemaal angstig gezin. Hè, dus je, je kijkt, je kijkt naar, ja, naar de omgeving. En hoe plaats je dan iemand zijn klacht binnen die omgeving? Nou, van in in zo'n intake... Uh, wat je eigenlijk bekijkt, en dan komen de verschillende stromen om de hoek kijken. Um, ik neig uh, voor een deel in ieder geval naar de structurele stroming van Mnuchin. Uh, die kijkt bijvoorbeeld heel erg van waar zitten de bandjes, of de bondjes, hoe je het wil noemen. Uh, hij noemt ook coalities. Um, is de coalitie is het subsysteem van de ouders? Uh, hoe stevig is dat? Maar is, is coalitie is dat een positief element of kan dat ook een destructief element zijn? Omdat mensen samenspannen in een gezin ja. tegen andere gezinsleden. Nou, in, een, in een gezond gezin zijn er verschillende coalities. En zijn de grenzen tussen die coalities... Um, volgens mij heette dat in de natuurkunde of in de biologie semi-permeabel. De grenzen moeten niet helemaal vast zijn. Want dan is een coalitie, wordt ongezond... Het moet ook niet helemaal los zijn. Want dan is er we, geen band. Wat is bijvoorbeeld een vaste coalitie? Een, een, een, een, uh, waar die grens dicht is? Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, wat, wat kan gebeuren is dat... Uh, bijvoorbeeld als er één ouder afwezig is... door overlijden of erscheiding of uh, werk... noem maar even iets... Uh, dat soms het oudste kind... of één van de kinderen, maar vaak wel het oudste kind dan de, de plek van de partner uh, overneemt. Uh, vaak onbewust om te helpen. En afhankelijk of, of uh, dan de, de ouder die wel aanwezig is... Uh, dat goed of niet uh, afgrenst, kan het zijn... Nou, als het ongezond is, grenst die ouder dat misschien te weinig af. Want vindt het wel fijn dat er iemand is die, uh, ja, die hem of haar helpt. Uh, wat er dan gebeurt, is, is de kans is groot dat dan de partner die veel afwezig is... Ja, als hij dan er is... dan ziet hij misschien een sterke coalitie... van nou, bijvoorbeeld moeder en uh, oudste zoon. Uh, ja, en merkt ook van... ja, nou ja daar hoef ik uh, kan ik mijn ei ook niet kwijt. Weet je, ik, ik, nou, in mijn vrije uur ga ik maar even een potje vissen. Uh, dus dat in plaats van... dat het, wat ik net zei, semi permeabel is... dat uh, zoon ook weer terug kan gaan... naar de, het kindersubsysteem... waar je ook weer coalities kunt hebben zodat papa en mama ook weer hun coalitie kunnen vormen. Uh, nou, in een gezond gezin heb je wisselende coalities. Papa en mama zijn bij elkaar, maar uh, moeder met dochter, pa met zoon, de kinderen onderling. En dat, uh, hè, dat, dat kan wisselen naar de situatie. situatie. Nou, dat is gezond. Je kan het breder trekken. Hoe zit dat met, met ouders, uh, met uh, grootouders? Uh, hoe zit dat met... Uh, de, de gemeenschap, uh, school, uh, hobby's. En ook daar, uh, dus wat meer in het groot kan je zien... dat sommige gezinnen uh, heel erg hecht op elkaar zijn... maar daarmee wat minder in verbondenheid zijn met de omgeving. Nou, dat kent dan ook weer zo zijn beperkingen. Ja, ik praat met Freek Sarink. Hij is provocatief therapeut en systeemannex gezinstherapeut... En hij zit hier nu het eerste uur, maar hij blijft ook het tweede uur. En dan zijn we heel erg benieuwd naar uw ervaringen met therapie. Heeft het uh, u of uw gezin bovenop geholpen? Of juist dieper de punt in? Of zegt u nou voor mij geen praatsessies... maar wandelen in de Mount Everest of wieden in de achtertuin? U kunt vanaf kwart voor één bellen naar 0800-1121... of nu al mailen naar casaluna En twitteren mag ook, hashtag Casaluna. Hoe voorkom je nou, uh, je hebt het over die coalities, hè? er komt een gezin bij jou, er is een bepaald probleem. En uh, hoe voorkom je nou dat als jij denkt, ja, het, het heeft toch echt te maken met die moeder, hoe ze zich opstelt. Uh, ze claimt veel te veel uh, dat kind waardoor, ik noem maar wat. Hè. Hoe kun je nou ingrijpen als therapeut zonder dat een van de betrokken partijen denkt, ja maar hij is... Mijn tegenstander, die therapeut. Ja. Hij kiest de andere kant. Ja, Ik, uh, ja je zegt ja. Ja, nee. ja dat, dat, is, dat is een soort van voelbaar dilemma. Waar overigens de, de, de uh, family therapy in Amerika destijds ook zijn, zijn neus uh, stoten. Doordat er een soort van schuldvraag kwam te liggen. Ja. Uh, ja, dan komen mensen niet meer graag in therapie. Dan gaan ze ook niet meer graag mee voor kind of voor partner. Uh, en het zit hem niet zozeer een schuldvraag. Uh, wat ik wel heel mooi de, de de opleiding die ik uh, uh, volg uh, heet van pathologica naar logica, dus van ziekte naar de logica achter die ziekte. En wat we doen is daar maken we maken veel gebruik van genogrammen, waarbij ik op een bord een uh, soort van stamboom, familiestamboom stamboom uitteken, waarbij ik uh, ook verder ga dan de, de generatie van de ouders. Ook naar de grootouders bijvoorbeeld. Uh, en dat stamt heel erg af vanuit uh, de contextuele stroming van Notch. Ja. Uh, en dan zie je, nou, misschien wel negen van de tien keer, maar in ieder geval heel vaak... dat bepaalde problematiek, uh, of het nou... Uh, zeg maar, uh, uh, psychische ziekte, psychiatrische ziekte zijn, zoals depressie, of dat het iets is als verslaving of geweld, of een timide houding in relaties, dan zie je heel vaak in die stamboom dat terugkomen. Dat, uh, nou, en op het moment dat je dat met het gezin waar ze bij zijn, samen eigenlijk ontwerpt, je zet het samen met hun op het bord, uh, dan kan je heel mooi uitleggen: van goh, me, mevrouw, het, het klinkt alsof uw moeder... nou, Ik zag dit even uit mijn duim, maar... Het klinkt alsof uw moeder... Uh, eigenlijk uh, ook nooit voor u geweest is. Uh, vader was altijd aan het werk. Gezin met zeven broers en zussen. U was de jongste. Dus ik denk dat u zich vaak heel alleen heeft gevoeld. Nou, dat klopt, meneer. En dan snap ik wel dat als u uh, één kind heeft en zijn dochter... Ja, dat u daar heel graag dat wil rechtzetten. En uh, een hele sterke band met uw dochter heeft... Nou, dat vind ik ook hartstikke belangrijk. Nou, dan is datzelfde gedrag, wat die dochter dan heel erg beklemt en ervoor zorgt dat die dochter misschien niet kan ontwikkelen naar uh, een jong volwassene. Dan, dan heb je wel een verklaring, ook een soort een excuus aangeleverd. De volgende stap is wel: van, nou ja, moeten we daar iets aan doen? Mm -hmm. Nou, het antwoord zal dan meestal ja op zijn. Maar dan heb je moeder mee en uh, dochter en andere aanwezigen die kunnen vaak ook van, meer vanuit begrip uh, meedenken, meepraten over ja, ja, het is eigenlijk wel logisch dat het zo gebeurt. Het is niet goed, maar het is wel logisch. Zijn er ook gezinnen die zo verziekt zijn dat ze niet meer gezond te maken zijn? Um, dat zou goed kunnen, maar ja. Dat is altijd lastig. Je kan andersom, als je hem andersom zou stellen, is, is elk gezin te genezen. Ja? <laughs> dan zou ik eerder zeggen van nou, dat denk ik niet. Maar dat is het, het niet dat dezelfde niet moet vraag? Proberen. Ja, klopt. Waar wil ik hem dan omdraaien? Nou, ik denk dat, dat voor veel hulpverleners uh, ze het gevoel hebben van... Bij elk gezin, elk patiënt uh, is de moeite waard en moet je het proberen. Maar je moet ook onder ogen zien dat niet elke uh, patiënt echt geholpen wil worden. Mm -hmm. En dat je als therapeut, uh, wat voor stroming je ook aanhangt... Je eigenlijk altijd maar een hele bescheiden rol hebt in, in verbetering. He, uiteindelijk uh, de belangrijkste factoren die zijn bij de cliënt zelf. En, en als therapeut heb je daar een, een bescheiden aandeel in. Ben je anders gaan kijken naar je eigen gezin? Je gezin van herkomst? Je, uh, gezin van herkomst ook wel. Ja, wat duidelijker. Maar met name mijn huidige gezin. Want wat, wat zie je nu wat je niet zag? Um, nou, om zo te zeggen, ik ben een, zoals het heet, een nieuw samengesteld gezin. He, getrouwd en mevrouw die, uh, die heeft al een, een dochtertje uit een uh, eerder huwelijk. En wij hebben nu samen ook nog een dochter. Dat is een nieuw samengesteld gezin. Ja, er komt heel veel bij kijken. Dat, dat, dat, uh, daar sta je nooit bij stil. Maar ook in hoe bouw je een relatie op als uh, stiefpapa met een stiefdochter. Uh, wat voor processen doorloop je dan? Nou, door het werk en door opleiding uh, word ik elke keer weer gewezen op... Uh, nou, let op wat je doet en uh, wat bewuster bezig zijn met, uh, met mijn eigen gezin eigenlijk ook. Ja. Dank, Freek Sarink, gezinstherapeut, provocatief therapeut. Um... Ja, ik vraag je zo nog om een boek achter te laten in de bibliotheek... maar je blijft ja. ook het tweede uur nog zitten... en dan horen wij graag van uw luisteraars uw ervaringen met therapie. Zijn die positief? Hebben ze u een eind op weg geholpen in het leven... of heeft u er toch weinig aan gehad? En misschien heeft u een heel eigen vorm van therapie ontdekt. Dat kan ook. Muziek maken, rennen, praten met de buurvrouw. U kunt bellen met 0800-1121... of mailen naar casaluna ncrwnl En wij zijn er weer na het nieuws van één uur. Tot zo.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 Oh, zo. Mm -hmm. Ik wou nog wel even bloemen voor die koning kopen. Uh, goed. Waar houdt ze van? Chrysanten. Uh, Is dat wat? Prachtig. Zal ik ze dragen? Ben je man, stel je voor.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 En ik vond het rot van Nijhuis natuurlijk. Ik vond het zo zieliger voor zijn vrouw. Daar heb ik echt heel veel weet van gehad. Dat ik heb op het punt gestaan om ontslag te nemen. Maar toen stierf Nijhuis en Beerta ging met pensioen. En dat heeft toen de doorslag gegeven. Maar dat kon nog niet anders. Nijhuis nee, kon het niet meer aan. Nee, ze kon het al jaren niet meer aan. Het was een bende. Maar dat wilde meneer Peter niet weten. En ze hebben het mij gewoon moeten opdringen. Ik heb het ook niet gemerkt. Maar ik wel. Ja, dat zal wel. Ik keek anders mijn ogen uit van al die gekke mensen die daar rondliepen. Zo'n de Gruiter en zo'n Slofstra. Zulke eigenaardige mensen had je in het bedrijfsleven niet. Hoor nog wel eens iets van Slofstra? Slofstra is dood. Is Slofstra dood? Heeft Balk dat niet verteld? Nee. Balk en ik zijn nog naar de begrafenis geweest. Nee, dat heeft ze niet verteld. Ja, die is dood.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 Geef je jas mij. Slofstra is dood. Is Slofstra dood? Ja. En Jantje heeft ook bij Heulen gewerkt. <tie> Koning en Muller. We hebben een afspraak met meneer Vester-Juring om een film te bekijken. Meneer is in het filmzaaltje. Is hij klaar?